7 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. In een aantal staten in het westen van de VS hebben autoriteiten te maken met nepnieuws over de bosbranden. In de westelijke staten van de VS woeden tal van grote natuurbranden, waarbij mogelijk tientallen doden zijn gevallen. In Oregon worden ook tientallen mensen vermist. Op sociale media worden groepen uit zowel extreem linkse als extreem rechtse hoek beschuldigd van brandstichting.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 Venezuela heeft een van de grootste olievoorraden ter wereld... maar de olieindustrie functioneert er slecht en er zijn grote brandstoftekorten. Bij de finish van de komende etappes van de Ronde van Frankrijk mag geen publiek aanwezig zijn. De organisator heeft al besloten omdat de tourcaravaan komend weekend door gebieden rijdt... die van de Franse regering code rood hebben gekregen vanwege het grote aantal coronabesmettingen. De supporters mogen langs het parcours de renners waarschijnlijk wel aanmoedigen...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 Het weer vanochtend flink wat zon met in het westen en noorden ook wolkenvelden... met vanmiddag ook kans op wat regen. Er staat matig tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Net for being I break that's the message. Let's try. Keep moving, yeah. yeah. Keep the feeling of the spirit always present as you. Can.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 de zet van zon. On. Ground control to Major Tom Commencing Seven. countdown, engines on Check ignition and may God's love be with you